Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn zeven Nederlanders opgepakt voor de illegale rave van dit weekend. Op een militair oefenterrein bij de stad Sint-Truiden... waren op het hoogtepunt 10.000 mensen aan het feesten. Dat duurde van vrijdagavond tot gisteravond laat... Bij wegcontroles hebben agenten een Nederlandse man en vrouw opgepakt... met een vrachtwagen vol podiumdelen, een geluidsinstallatie en flessen lachgas. Vijf anderen werden opgepakt met een stroomgenerator in hun aanhangwagen. Inmiddels is het terrein waar de rave werd gehouden zo goed als leeg... zegt deze verslaggever van de VRT. De laatste mensen die zouden zelfs nog op het terrein zijn. En de reden ervoor is dat die een, een roes aan het uitslapen zijn... en dat ze die niet zomaar nu op de weg willen sturen. Uh, maar vanochtend is er dus wel voor de eerste keer... Dit weekend een grote macht, zullen we maar zeggen, op het terrein geweest van politie. Um, uh, om toch eens te kijken wat er nu allemaal aan de hand is. Om de schade vast te stellen en om te kijken wie daar nog allemaal was. De politie heeft vorig jaar flink meer boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens het rijden hun telefoon gebruikten. Overal in de cijfers zijn flinke toenames te zien bij automobilisten, maar ook fietsers en bij motor- en scooterrijders. En dat komt waarschijnlijk door een nieuwe camera die de politie gebruikt. Daarmee krijg je automatisch een boete als je toch even je mobiel erbij pakt tijdens het fietsen of rijden. Na maanden van mysterie over een mogelijk oude natieschat uit de oorlog in het Gelderse dorp Ommeren, is er duidelijkheid. Die schat ligt er niet. In een archief dook een schatkaart op waarop die schat stond. Trok superveel hobbyzoekers. Maar vandaag werd er een professioneel team ingezet om duidelijkheid te geven. En de vondsten vielen een beetje tegen, weet verslaggever Matthijs van der Wiel. Helemaal niks. Nou ja, een heleboel troep. Nou, verroeste velg, stukken hout, ijzerdraad, draad, spijt... Ja, één kogel uit de Tweede Wereldoorlog. Maar niet uh, die vier munitiekistjes die hier door uh, Duitse soldaten zouden zijn begraven. Onderzoekers zeggen dat de kans bestaat dat de schat al is opgegraven... omdat de kaart waar het op stond al super oud is. Het weer af en toe zon, maar ook kans op een bui. Op de meeste plekken 17 of 18 graden vanmiddag. Morgen een stuk frisser, een gaatje of er. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 He's a steepy beat. Junkie, and I injected into your bloodstream. It's like a bad dream. Money's the theme. Do you know?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 We hebben geen jou met een gescheurde huidspuur. We hebben Kast met een hamstringblessure. We hebben milan met een knieblessure. We hebben but met een kuitversuur. We missen wel al een paar. Jeetje, één... jazeker. Die heeft, die heeft gisteravond gebouwd. En Die heeft ook uh, verrekking opgelopen. En hoe is uh, dat uh, op dit moment opgelost uh, op het veld? Uh... Uh, Mo, is, Mo is weer terug, ons linksweg. Dus dat is, dat is wel lekker. We hebben meesvergalen in, in het veld. En nog twee jongens uit de jeugd. Onder 18. Dat is Jaden en Guru. En de achternaam, die ken ik niet nog. Zo nog nav navraagde moet ik. Maar dat zijn ja. jongens uit de jeugd. Ja, oké. Okay. En die uh, spelen nou in, in het eerste. Ja, ook voor, uh, voor uh, die jongens natuurlijk wel leuk om uh, te doen, lijkt mij. Ja, natuurlijk.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 We is net in de auto over, volgens mij. Uh, ik kan me niet herinneren dat we hier op punten gepakt hebben. moet ik eerlijk zeggen. Nou, daar moet verandering in komen, Jan. <laughs> ja, ja, ja toch? Dat moet zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, uh, ja, we zijn uh, eigenlijk net, uh, net gestart. Uh, kan je alvast uh, wat vertellen over het begin van de wedstrijd? Hoe staat het ervoor? Nou, het is al uh, Jong-Holland wat uh, We Ze nemen nu een vrije trap, de, de, de, de trap is niet, maar ja, die gaat erover. Dus uh, ja, <coughs> ze zijn eigenlijk wat sterker.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 Doei, dat was uh, Jan van der Leden, Benno. Ja. ja, normaal gesproken, althans, vorige week zijn we ermee begonnen. Het draaien van uh, vinylplaten. Ja, ja, ja. Want toen was het Record Store Day, vorige ja. week. En nou ga je er gewoon vrolijk mee doen. nou ga je gewoon, nou heb ik de dus smaak te pakken, hoor. Dus uh, we gaan ja, gewoon uh, ja. lekker door. En uh, moet je horen, deze. Ja. Ja. Die kwam ik, uh, uh, althans, moet u moet wel starten. Ja. En, uh, oh ja, dan doen we het gewoon uh, zo. Deze kwam ik uh, tegen... Eens even kijken wat hij wat doet. Ze hoor hem of niet? Ik hoor niet. Nee, ik hoor hem ook niet. Nee. Hmm. Oh wacht, ik moet dit knopje hebben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, dat doen we Mooi. <laughs> maar dan hoor je ook echt dat het vinyl is, hè? Zo ging het vroeger ook. Beetje kraken. Uh, beetje kraken, stroomstoringen eroverheen oh, en ja, dergelijke. Ja, ja. Maar wel het hele mooie geluid van vinyl. En dat deze plaat, ja, dat is gewoon meteen een topper die we voor je gaan draaien in de vinyl top 25 van onszelf. Here is uh, Stop Loving You from Toto. Reflections in my mind, thoughts I can't define. My heart is racing and the night goes on. I can almost hear a laugh coming from your photograph. Funny how a look and share a thousand meanings. Where intended lies, contemplating Alabama. zeg maar aan de echte viniel, liefhebbers Benno. Ja. Dit geluid klinkt toch veel beter dan een mp3'tje. Ja, zeker. je dit geluid hoort, ondanks de kraakjes, die horen er ook gewoon bij. Het is lekker, joh, de Stop loving you. De single van Toto die we draaiden voor uh, viniel.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 Nou ja, ja, dat, dat ja, juist wel. Maar oh. geen, uh, geen ongevallen of zo. Oh, ja, ja, dat de ja. ober met, uh, met een blad <laughs> met bier... Eh, in een keer door de lucht rijd vliegt. Ja, vreselijk, ja, ja. Dus, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, dan nog een ander persbericht. Uh, met de titel Noord-Holland uh, heeft de meest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 Overijssel. Dus uh, Limburg is nog verder weggezakt. Dat, ik, dacht, ik dacht altijd dat uh, Limburg toch wel erg populair was. Ja, dat was, dacht uh, ik ook. Ja, ja. Maar het is gewoon uh, Noord-Holland en dan uh, met name Zandvoort uh, dan, uh, natuurlijk. natuurlijk. En dan komt er een hele tijd niks natuurlijk. Uh, uh, dat is uh, als je naar de procenten eigenlijk kijkt. Dus, nou, Noord-Holland doet dat goed. En inderdaad, Zandvoort en daarna een aantal steden... natuurlijk als Amsterdam, Haarlem... Dan, die zullen ook wel een, een aardig duitje in het zakje We hebben het over een paar miljoen mensen per jaar, hè? Ja, ongelooflijk. Iets te geloven. Zandvoort heeft... Eh, ja, als we het over bezoekers hebben, 5,3 miljoen, dacht ik. Ja, eh, zoiets. Eh, ja. Dus eh, 17.000 inwoners, maar we, toch wel iets, ietsje meer. Ietsje uitgebreider. Ja, ja, ja Helemaal in de zomer, dus... Ja. Vandaar ook veel gezelligheid en de cafés. Precies. En met een afgesloten haltestraat ook deze zomer weer. Dus dan kun je lekker genieten. Daar van een zonnetje en een drankje erbij, en een hapje erbij. Allemaal mogelijk hier in Zandvoort. Wij hebben we lekkere muziek voor je, Yubi 40 en RPK Bambata. Ook weer zo'n lekkere gaauwen. Weer van MP3, hebben we ditmaal de single Reckless.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 I'm sorry. Bij de Softwaarts Radio hoor je Yubi 40 in Afrika Pampata. En uh, de single uh, Reckless gaat bijna beginnen daar in Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee, uh, Benno. Ja, leuk. We hebben het over de sprintrace, 17 ronden. Maximaal een uur mag de race duren. Ja, ik had even gebeld. hè. Ik denk, geef ons nou ook eens een race in zo'n radio-uitzending... die binnen onze uitzending ook valt. Nou, het uh, denk, gebeurt gewoon. Ja, dat is niet te geloven. Dus uh, ik ben wel blij met die sprintrace. Vandaag gaan we eerst uh, de kwalificatie voor de sprintrace. En uh, ja, toen dachten we dus dat uh, Nick de Vries helemaal achteraan zou starten. Maar je hebt nieuws. Ja, uh, hij staat niet achteraan. Het is, uh, er staat nog uh, uh, Esteban Ooskorn. die Ooscon, staat al, maar die start vanuit de uh, pitstraat. Dus. Um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 En Bertolf, die komen daar optreden. En um, hoe doen ze dat eigenlijk? Oh, dat zijn gewoon DJ's, denk ik, die met vinyl draaien of zo. Is dat een Dat neem ik, ja. ik aan, Ja, ja, ja. ja. Nou, in ieder geval, Veniel Liefhebbers uit binnen- en buitenland... kunnen in september terecht op de eerste meerdaagse. Dus het is dus uniek.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 30 september. Even vrij neemt van de radio. Nou, ik denk dat ik het alleen moet doen, want dan, dan zit jij in Harlem oh, ja, ja, ja. naar die platenbeurs. Nou, je weet het nooit, Benno. Daarom, daarom. daarom. Hey, we gaan bijna voor start daar in Azerbaijan. De sprintrace, die houden we in de gaten. Ja. En we starten alvast een klein beetje op de radio met deze van uh... Yellow and the Race.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 Uh, zo voor organale zijn, denk ik. Hè? Ik de, heb de, geen idee. Die, oh, ja, Vissen ja, ja. met een koor. Wie woont er nou in Zandvoort? Ja. En, uh, nou ja, maakt niet uit. Uh, dus uh, een tentoonstelling is er en een puzzeltocht. Dus voor jong en oud valt het uh, wat te doen. Vissen met een koor of, en of een net, afhankelijk van het weer. Plaats op het strand bij het Museum, Strandweg 2 te Zandvoort, voor mensen voor buiten Zandvoort.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 En uh, reserveren of aanmelden via np-suitenerland.nl. Nou, we gaan naar de sprintrace. De safety car is inmiddels op de baan. Ja. En dat betekent ook mogelijkheid voor de coureurs om even naar binnen te gaan. En een nieuw bandje te halen en dergelijke. Ja, even precies. kijken of daar wat van te zien is. Zien op dit moment Leclerc op de eerste plek, Perez op P2.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 Inmiddels uh, alweer 40 jaar oud, deze plaat uh, van uh, The President. You're to like it. We gaan uh, van uh, ja, de race uh, die we uiteraard uh, voor je volgen gaan weer naar voetbal. Want uh, hoe is het uh, daar uh, bij Jong Holland, uh, Jan? Uh, het is heerlijk zonnetje. Het is een uh, licht windje. Kijk, heerlijk weer. Ja, ja, ja. maar uh, je wil ook weten hoe het voetbal is. Nou ja, ja graag. Graag. <laughs> we stonden in, je had nog niet opgegaan net...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 stappen P3. En uh, ja, dat is mooi. Wat hij heeft Russel ingehaald? En Russel op P4. Zes ronden van de Safety gas. dan zijn we En dan zijn we uh, met alles En al, dan, so, dan fiets ik deur. Uh, wil iedereen zien. De les mooie dag van de film, misschien Alhoewel met de winter wel Die de deur, dan Maar achteraf wordt dat de maat weer. Aan je zo'n en weet je slim. Maar ieder houdt vanzelf. Wie dat mee waart, wie dat mee waart, wie dat mee van dagen? de band voor mijn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 komt in uh, juni komt terug uh, vanaf uh, 14 tot en met uh, even, even uit mijn hoofd dat is drie dagen uh, even kijken wij 15 16 uh, 15 16 ja ja ja ja, ja uh, uh, juli dan uh, zijn, is de Grand Prix en dan hebben we de klassieke Formule 1 tot Formule 3 auto's uit de jaren 80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 En dat Vanaf was dus... 1939 was dat. Precies, en dat is dus 84 jaar geleden. Zeker, dat bedoelen mm, we. Ja. Nou, we gaan uh, weer uh, wat uh, vinil uh, draaien, Ben. Wat okay. dacht je van uh, deze van uh, Pat Benatar. Oh ja, ja. Lekker kraken en dan uh, goede muziek horen op de radio. Love is a Battlefield. We are down. Zo te horen aan deze plaat is je heel vaak gedraaid, Benno. Ja, inderdaad. Beginperiode van de Sanfordse Radio 1990 hebben we het dan over. was ook een absolute hit. Ja, toen de tijd en daarvoor ook al, trouwens. hij is al veel ouder. Pat Benata in uh, Love is a Battlefield. Klein updateje. de brandweer uh, Zandvoort. Het uh, uh, kazner Centrum heeft een kleine uitdruk gehad. Namens een klein brandje buiten bij Dirk van den Broek. En ze gingen zonder spoed daar naartoe om het brandje te blussen. Oké, okay, dankjewel zo dadelijk uh, Marco Termes. Ja, hij... Met een uh, stuk uh, Proacie. En uh, dat staat helemaal in het teken van uh, lente, toch, Marco? Ja. Oké, okay, dat horen ze dadelijk in het uh, volgende uur. Tot zo, nu zijn we er weer. En hier is uh, Miley Cyrus als uh, laatste voor de 4 uh, uur. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home.